12 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag, Christchurch in Nieuw-Zeeland opnieuw getroffen door aardbevingen. Opmerkelijk bezoek voor koronel Gaddafi... En eerst de LNG-tanker in Rotterdamse haven. Het is vandaag bewolkt, wat regen is er, op een enkele plaats ook wat zon. Het wordt zo'n 19 graden aan de westkust tot 22 in het binnenland. Morgen op de meeste plaatsen droog, wat meer zon. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Woensdag ook vrij veel zon, maar de dagen daarna zijn bewolkt en buiig.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 Die granaat ontplofte vannacht vlak bij de grens met Irak. Daar werd de winst gevierd van de Koerdische kandidaten bij de parlementsverkiezingen. 36 van de 550 zetels gaan naar onafhankelijke Koerdische kandidaten. Wie die granaat heeft gegooid is nog niet bekend. Bij de parlementsverkiezingen in Turkije kreeg de AK-partij van premier Erdogan net geen 50% van de stemmen. AK-partij kreeg 326 zetels en haalde daarmee net geen twee derde meerderheid.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 En het is niet alles. Nieuw-Zeeland heeft ook al last van de aswolk... van de Chinese vulkaan, vulkaan die een paar dagen geleden uitbarstte. Voor de inwoners van Christchurch wordt het nu echt een beetje te veel. Aswolk en een beving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 de beving die vond net plaats na 1 uh, uur vijf over één, toen was ik op mijn werk. En um, toen ben ik uh, naar de school gefietst waar uh, onze zoon op school zitten en mijn man is vanuit de stad daarheen gekomen.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 En de stroom is hier en daar uitgevallen, zegt hij. Er is weer nieuwe schade aan de riolering en de watervoorziening. Een nieuwe klap voor de inwoners van Christchurch. Die al zoveel te verduren hebben gehad, zegt premier Key. En hij kan zich goed voorstellen dat iedereen die naschokken helemaal zat is. We zijn allemaal gefrustreerd, maar we steunen de bevolking... En doen er alles aan om de stad weer op te bouwen. Al dus John Key, de premier van Nieuw-Zeeland. En voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen... bij die nieuwste naschokken. De hinder voor het vliegverkeer in Nieuw-Zeeland... die is afkomstig van as uit de vulkaanuitbarsting. In Chili, behalve in Nieuw-Zeeland... zijn er over het hele zuidelijk half rond vluchten geschrapt... Onder meer in Argentinië, Uruguay en Australië. De Puey-vulkaan barstte negen dagen geleden uit... en er spuwt nog steeds aswolken in de atmosfeer. En die as die gaat dan op een hoogte van ruim 10 kilometer... via de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, Uruguay... en de Atlantische en de Indische, Indische Oceaan... richting Australië en Nieuw-Zeeland. In Melbourne vielen gisteren honderden vluchten uit. En vandaag werd het vliegverkeer weer gedeeltelijk hervat. Maar wanneer de problemen helemaal voorbij zijn, dat is nog niet duidelijk. Dan een Libië, opmerkelijk bezoek voor kolonel Gaddafi... de voorzitter van de FIDE, de internationale schaakbond... die meldde zich in de Libische hoofdstad Tripoli. En dat is een Rus-correspondent Kizia Hekster. Wie is die man? Ja, klopt, dat is uh, Kiezam Ilyumzinov... oud-gouverneur van Kalmukkië, een boeddhistische deelrepubliek van Rusland. En hij ging dus op bezoek bij uh, Mohammed Gaddafi. Ja, dat is toch opmerkelijk, er is daar een soort oorlog aan de gang. Wat kwam hij eigenlijk doen? Ja, het bezoek van het hoofd van die internationale schaakbond FIDE... dat was al een jaar geleden gepland, uh, zei Ilyamzienhoff. En het is bedoeld om een schaaktoernooi voor te bereiden... dat in oktober dit jaar in Tripoli moet gaan plaatsvinden. En Zinov is dol op schaken... en daarom heeft hij natuurlijk ook Kadaffi uitgedaagd voor een uh, partijtje schaak. En wie heeft er gewonnen, wil ik dan weten... Ja, Officieel is bekendgemaakt uh, dat de partij geëindigd is in Renise. Een gelijk spel. Politiek altijd een fijne uitkomst natuurlijk voor de beide heren. En uh, Gaddafi die speelde weliswaar met wit. Wist volgens dezezelfde officiële berichten toch niet te winnen. Maar om zijn dankbaarheid aan de omstreden libische leider te tonen... die deed uh, Ilion of Gaddafi nog een echt Kalmux schaakspel cadeau. Waar was dat allemaal? Want uh, er wordt gebombardeerd door de NAVO. Uh, ik neem aan dat ze op een veilig plekje zaten. Nou, volgens uh, Zinov was de ontmoeting gewoon in een regeringsgebouw in uh, Tripoli. En Zinov en uh, Gaddafi die gaan al langer terug dan vandaag. Ze kennen elkaar sinds 2004. Toen in Tripoli het WK schaken gehouden werd... ze kunnen het uitstekend met elkaar vinden. En dat uh, zie je ook op de beelden die van het bezoek gemaakt zijn. Gewoon in een regeringsgebouw, dus in Tripoli... waar ze elkaar vriendelijk lachend de hand schudden. Ja, Ilyamzinov heeft misschien nog wel wat verteld ook over wat Gaddafi allemaal gezegd heeft. Jazeker, want uh, volgens Iljomzinov heeft uh, Gaddafi laten weten dat hij absoluut niet van plan is om zijn uh, post te verlaten, om Libië te verlaten. Hij heeft zelf, Iljomzinov, met eigen ogen gezien hoe Tripoli uh, in puin ligt door die NAVO-bombardementen, inclusief burgerdoelen die daarbij geraakt worden, liet hij weten. Maar toch, zegt hij, is hij ervan overtuigd dat dat schaaktoernooi waarvoor hij dus eigenlijk was gekomen in oktober, dat dat gewoon door zou kunnen gaan. Dat zou wel eens gewoon kunnen in oktober, is dat dus. Dat was Kizia Heksten vanuit Moskou, dankjewel. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Nederlandse autofabrikant Spijker heeft opnieuw een Chinese partner gevonden... voor het noodlijdende dochterbedrijf Saab. Dat Chinese bedrijf heet Youngman en neemt een belang van bijna 30% in Spijker... en betaalt daarvoor 136 miljoen euro. Vorige maand werd er al een overeenkomst gesloten met een ander Chinees bedrijf, Pangda... En die drie bedrijven hebben nu een joint venture opgericht... voor de productie van Saaps en voor de distributie op de Chinese markt. Volgens Spijker Topman-Muller is de financiering van Saap... voor de middellange en de lange termijn nu helemaal veilig gesteld. De beleggers die zijn positief over de deal. Op de Amsterdamse beurs staat het aandeel Spijker zo'n 20 hoger. In de haven van Rotterdam is voor het eerst een LNG-tanker aangekomen. Liquid Natural Gas. Om drie uur vannacht heeft dat schip van BP vloeibaar aardgas afgeleverd. Bij de nieuwe Gate Terminal op de Maasvlakte. Aardgas wordt vloeibaar gemaakt en dan neemt het veel minder ruimte in... dan wanneer je dat gewoon als een gas eh, moet vervoeren en transporteren. Ties Gelkens van het havenbedrijf Rotterdam. U was daarbij eh, toen die tanker afmeerde. Is alles goed gegaan? Alles uitstekend gegaan, ja. Alles soepel verlopen. Uh, ik begrijp nou dat die, uh, die LNG-terminal op de Maasvlakte dat die pas in september ja, zo'n beetje open gaat. Dan bent u wel heel erg vroeg, hè? Ja, dat is wel zo. Maar het schip moest, uh, het schip wordt gebruikt, de lading wordt gebruikt om, het schip, om de tanks op de terminal in te koelen. En er wordt een beetje proefgedraaid ook? Inderdaad, ja. Want, uh, het is de eerste keer dat er een LNG-terminal in Nederland is. En uh, dat verdient wel aandacht. Zit dat schip al gekoeld, uh, gekoeld en al, uh, dat, dat spul al gekoeld en al in het schip? Ja, dat is, uh, komt van het Trinidad, het is dus gekoeld, 162 graden onder nul. Is het naar uh, Nederland gebracht? En daar wordt het dan gekoeld en al overgeslagen? Ja, daar zijn ze nu mee bezig, dat duurt uh, uiteindelijk toch een dag of vier. En dan, uh, want ze gebruiken dus de lading om de tanks waar het in opgeslagen wordt te koelen. Wat is het voordeel in vergelijking met de oude methode van het transport van gas? Daar kan ik echt niks over zeggen. Oh. Wat, ja, sorry. Wat uh, ik... Uh, ja, het uitzonderlijke van de, van de brandstof is... Van deze lading is, uh, daar kan ik iets over vertellen. En, uh, we hebben het, uh, het is vannacht binnengekomen in de Rotterdamse haven. Dus, ja. uh, hebben we, we hebben gedaan die tijd. Omdat het dan toch uh, de eerste keer is dat een LNG uh, wordt getransporteerd. En dat het toch extra aandacht uh, verlangt. Dat moest en, extra veilig natuurlijk, hè, want het is ja, natuurlijk best een gevaarlijk spul. Goed middernacht is er minstens zeven uitverkeer. en de eerste 15 keer zullen we s'nachts in ieder geval die lading gaan vervoeren. Ja, dat gaat dan s'nachts gebeuren. Nou was er toevallig vannacht ook een brand, eh, precies ongeveer waar jullie zijn moesten, net aan de overkant. Daar stond er een camping in brand. Hebben jullie daar nog last van gehad? Nou, wij, wij zagen het gebeuren, tenminste. De ontploffing hebben wij gezien. En dat betekende dat mijn, mijn schip, wij, wij hebben met twee schepen de lading begeleid. Eén schip moest toen uh, naar de hoek van Holland afzwaaien. om daar... Uh, ...met water te gaan leveren. In ja, dus je moest nog even wat assistentie uh, daar verlenen. En nou daar hoorde ik ook nog iets over het afvakkelen van gas. Dat lijkt me toch wel heel vervelend. Nou ja, ze moeten die, uh, ze moeten die tanks op, op uh, temperatuur gaan brengen. Dat betekent dat we ook dus gaat verdampen. En dat zou kunnen zijn. Dat betekent dat we ook wordt afgefakkeld ja. En dan krijg je grote vlammen s'nachts. Dat is uh, een eenmalige gebeurtenis. Want uh, straks is die temperatuur natuurlijk 100, min 162 graden. En dan heeft niemand er meer last van. Nou, kijk eens aan. Ik eh, dank u wel voor de uitleg. Dat u het even wilde vertellen hoe het allemaal in elkaar stak. Okay. Meneer Schellekens van Havenbedrijf Rotterdam. Oké. Okay. In de Turkse badplaats Marmaris wordt nog steeds met mannenmacht... gezocht naar een Nederlandse man. Man van 53 gaat het Zeeuwse Ierseke. Die keerde donderdag niet terug na een fietstocht. En sindsdien wordt hij vermist. Het Turkse leger en de politie zijn sinds gisteren bezig... met een grote zoekactie bij Marmaris. En de stichting Reddingshonden vertrekt waarschijnlijk vanmorgen... Mor met een vliegtuig naar Turkije om te helpen bij die zoektocht. Dat team stond vrijdag al klaar met negen honden. Maar ze kregen gisteren pas toestemming van de Turkse autoriteiten. Tweede Pinksterdag, de tweede dag van de Unicef Open Tenniskampioenschappen in Rosmalen. En daar zit verslaggever Jan Rols bij. Alle aandacht gaat natuurlijk uit naar onze landgenoten. Ranska Rus, vanaf half één moet hij het opnemen tegen Jasvetlana Kuznetsova uit Rusland. Hoe zit dat precies? Ja... Nou, we hopen dat het om half in de baan op gaat. Want nu is nog de partij bezig tussen Almagro en BRR in het mannen-toernooi. Die gaan een tiebreak spelen, tweede set. Almagro, eerste set gewonnen, 6-3. Maar Aranska Rus speelt dus tegen Koesnetsova. Ze won gisteren in de kwalificatie van de Amerikaanse Coco van de Wegen. En nu het verhaal. De toernooidirecteur heeft de wedstrijd naar voren gehaald. Wat oorspronkelijk zou Kim Kleisters op dit tijdstip gaan spelen. Maar als Aranska Rus verliest van Koesnetsova. En dat gebeurt voor vier uur. Dan kan ze nog meedoen aan de kwalificatie voor Wimbledon. Want er is er dus niet rechtstreeks voor toegelaten voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. En ze heeft ook geen wildcard gekregen. Dus vandaar dat de toernooidirecteur de wedstrijd naar voren heeft gehaald. Een beetje, beetje gek beetje vreemd, maar Rus heeft ook er zelf voor gekozen om hier het kwalificatietoernooi te spelen. Ze had een wildcard gekregen, maar die heeft ze geweigerd. Ze zegt: ik wil veel grastennisservaring opdoen. Dus ja, ze gokt op Winsten van Kozenetsova. Zit ze goed in het toernooi? De Missen Wimbledon. maar ze heeft ook gezegd: ja, we hebben maar één vrouwentoernooi op het hoogste niveau, het WTA vrouwentoernooi in Nederland. Dat wil ik graag spelen. Dus dat is een beetje het verhaal. Ranska Rus. Dus komen er ook nog andere Nederlanders in actie in tekenspel? Vandaag niet. Vandaag niet. Eh, bij de mannen Robin Haase, Jesse Hoet Galoen in het hoofdschema. Eh, bij de vrouw alleen Aranska Rus vandaag op het gras in Rosmalen. Nou, dan heeft de toernooidirectie een aantal toppers eh, ge geselecteerd. Uh, Kim Kleisters, Almagro, ja. um, Bagdatis, Robin Haase. Eh, gebruiken zij dat toernooi nou ook als voorbereiding op Wimbledon? Ja, natuurlijk. Het is een van de, van de weinige grastoernooien die er zijn. Het grasseizoen het gras is sowieso maar, eigenlijk maar, maar, maar twee, drie weken. Inclusief Wimbledon dan. Uh, het is een beetje een vreemde eend in de bijt, uh, als, je, als je het zo bekijkt. Dus alle tennises, ja, er wordt hier ook achter mij druk getraind uh, door, door spelers en speelsters. Gebruiken het grassternooi van, van Rosmalen, van Den Bosch. De Unie is even open om zich voor te bereiden op Wimbledon. Dan heb je twee weken Wimbledon en dan is het grasseizoen eigenlijk alweer afgelopen. Dus je ziet Almagro en Berre hier ook best wel zwoegen op het gras. Het is hmm. wennen, het is uh, heel ander tennis dan, dan Greffel of, of Hardcourt. Jan Rolfs daar in Rosmalen. Yeah. <laughs> En nog een andere veldsportvoetbal. Michel Prodom vertrekt definitief bij FC Twente. Hij gaat aan de slag bij Al-Shabaab in Saoedi-Arabië. 52-jarige Prodom heeft slechts één seizoen gewerkt in Enschede. Onder leiding van Prodom won FC Twente de KVB-beker... en ook de Johan Cruijffschaal. Landstitel niet, want die was voor Ajax. Wel plaatste zich eh, FC Twente voor de voorronde van de Champions League. En het is nog niet bekend wie Prodom opvolgt bij FC Twente. Steve McLaren wordt het in elk geval niet. Die heeft een eh, contract voor drie eh, jaar... met met Nottingham Forest in de zak. En dat speelt in de Engelse championship. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws nog een keer. De Nieuw-Zeelandse stad Christchurch is opnieuw getroffen door aardbevingen. Er zijn geen doden gevallen, maar een paar gebouwen die al zwaar beschadigd waren... zoals de kathedraal, die zijn nu helemaal ingestort. Dan opmerkelijk bezoek voor kolonel Gaddafi. Die speelde in Tripoli een wedstrijdje met de voorzitter van de Wereldschaakbond. Het werd uiteindelijk remise. En nog een laatste bericht in Rotterdam. Daar zijn zojuist de eerste deelnemers gefinished... van de estafettenloop de Europa run met start in Parijs. En de lopers van het team Hematologie Erasmus Medisch Centrum... Die kwamen iets over twaalf als eerste over de streep op de single. En de opbrengst van dat loop gaat naar de kankerbestrijding. Kwart over twaalf, einde van het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Goedemiddag allemaal. Een week lang geen tv kijken, geen krant lezen, geen radio luisteren en niet internetten. Eh, ook niet actief zijn op sociale media. Hoe zou dat zijn in deze tijd waarin we worden overspoeld door nieuws? Waarin Facebook, uitzending gemist en tweets ons om de oren vliegen. Voor lunch hebben we weer drie mensen bereid gevonden om zeven dagen te media vasten. Dat zijn acteur en fotograaf Tom Hofman. Welkom. Dankjewel. Um, de finalist van de Nationale Nieuwsquiz van vorig jaar, Evert Mostert. Echte Junk ook. Goedemiddag, welkom. En we zitten nog te wachten op uh, mediastrateeg en oprichter van Poont Marianne Zwageman. Die kennen we ook uit ons mediaforum. Maar ja, die heeft een week lang de mail niet gelezen, dus die wist niet dat ze hier om uh, <laughs> kwart over twaalf van moest zijn. Normaal gesproken is het half één, maar ze is onderweg en komt dus zometeen binnen gestormd. Uh, letterlijk en figuurlijk, denk ik. Dus we beginnen maar gewoon. Um, normaal gesproken staan hier ook uh, de tv's aan met teleteksten op. Die hebben we speciaal even uitgezet. Want Tom, je hebt nog helemaal niks van het nieuws meegekregen van de afgelopen week. Uh, nee, maar ik heb, ik heb wel hard gewerkt in allerlei verschillende omgevingen. En daar wordt natuurlijk over van alles gekletst. En alle e hek nieuwtjes komen natuurlijk door. En dan mag je dit niet eten, dan mag je dat weer niet eten. Uh, en het nieuws in grote lijnen bereikt je sowieso. Uh, maar ik heb inderdaad keurig onthouden van het, het thuis... s'nachts nog dingen gaan opzoeken op internet. Maar, maar, maar dat enzovoorts. ging dus eigenlijk op de ouderwetse manier? Men vertelt gewoon verhalen van, oh, heb je dat gezien? En dan pik je op die manier pik je wat op. Ja, je praat toch altijd over wat je tot je neemt. Wat mensen hebben gehoord, gelezen, op het nieuws gezien. En de belangrijke topics... Ik onderscheid graag uh, het nieuws wat, wat echt essentieel belangrijk is voor ons. Uh, zeg maar een, een grote ontploffing in de stad. Dat weet iedereen direct en vertelt iedereen door. En het kleinere nieuws, uh, kleinere feitjes... die komen dan in de conversatie ook wat minder snel aan bod. En, ja. uh, ja, ik denk dat e-hack bijvoorbeeld iets is wat ons heel erg aangaat. Want zeker als je ook kinderen hebt, maak je je zorgen over wat je moet kopen in de supermarkt. Dus daar heeft men het over. Of je in de media vast bent of niet. Nee, maar de echte achtergronden daarvan heb je dan dus gemist. Want je hoort de hoofdlijn van nou, het gaat nu over. ik heb wel vernomen natuurlijk dat de golf in Duitsland een beetje aan het afnemen is. Als dat correct is in ieder geval. En dat de boosdoener nu niet meer het zou gay zou zijn, oh. maar... maar uh bepaalde vleessoorten of die niet zou moeten. Maar of dat zo is, ja, dat weet ik daarmee niet. Nee, want je kunt het eigenlijk ook niet checken, dus je hoort iets... en je kan het niet even nalezen in een achtergrondverhaal... in het zijn Nee, maar de eerlijkheid gebiedt me om te zeggen... dat ik deze laatste paar maanden zo ontzettend druk ben... met een paar verschillende producties waarin ik speel... een theaterproductie en een televisieproductie... dat ik eigenlijk, dat media was, ging voor mij helemaal... Natuurlijk. Het was helemaal geen probleem probleem voor mij om dat ja. deze week te doen. Voor deze man is dat iets heel anders. We hebben vorige week even contact gehad. Ook met, oh ja, daar was jij trouwens niet bij, Tom. Want je was toen ook al druk met opnames. We hebben vorige week, om het even in gang te zetten... hebben we telefonisch contact gehad. Ook met Evert Mossert inderdaad. Nou, ik zei het al News Junkie, Je hebt ook uitgelegd hoe, hoe erg dat bij jou is. Hè, als je een weekje weg geweest bent... dat je dan uh, toch alles terug gaat kijken wat er in die week is geweest. Het moet voor jou een enorme marteling zijn geweest. Nou, het was in het begin veel mee, later werd het moeilijker. Maar uh, ja, dat wil ik even nuanceren wat je net zei. Dat was een, het weekend dat Mladic uh, uh, uh, gearresteerd was. En ik was een weekend weg en heb uh, de journaals van drie, drie dagen teruggekeken. Dus. Oké, goed. Sorry, wel even. Nee. Maar, nee. Maar, maar, ik zit... hoe, maar hoe is dat voor jou? Want, want goed, het geeft aan hoe, hoe druk je ermee bent normaal gesproken. En nu kon dat gewoon een week niet. Ja, het kon een week niet. Ja. En ik zit ook met mijn oren te klapperen. Want ja, wat Tom vertelt, wist ik, wist ik niet. Uh, want ik weet niet of het waar is wat hij vertelt. Ja, dat is ook zo. Ja. <laughs> want uh, ja, ik heb mijn omgeving gewoon verteld dat ik uh, hier aan meedoe. En uh, ze hebben wijselijk hun mond gehouden. Die hebben zich daar ook keurig dus, uh, aan gepast. Uh, ja, dat was uh, voor mij wel moeilijk. Maar ik heb er ook niet naar gevraagd, moet ik je, uh, nee, zeggen. Nee, nee. Maar bedoel, is het dan zo dat je toch zweetend wakker wordt? Van de... nee, nee. nee, nee. Zo erg is het niet. Nee, nee, nee. Nee. Dit, de, de, op zich kun je zonder maar uh, het is een merkwaardig gevoel om ja ik, ik weet het niet hoe ik het moet omschrijven maar je bent een beetje afgesloten van de wereld tussen aanhalingstekens en uh, op een andere manier sta je ook weer ja, het klinkt een beetje overdreven maar je staat ook wel, wel meer in het hier en nu. Maar misschien was dit wel een week, sorry dat ik je onderbreek... waarin niet echt hele grote gebeurtenissen zich hebben voltrokken. Want ik, mijn, mijn stellige overtuiging is dat als er zoiets had plaatsgevonden... ik zeg maar wat er stort een Boeing in de Noordzee... Eh, 20 kilometer van de plek waar je woont... dan had je dat natuurlijk wel mm. gehoord. En ja. dan had het je bereikt. Ja. Ja. Nou, we gaan straks helemaal aan het eind ik nog een soort korte quiz spelen, om te kijken of jullie echt uh, weten wat er allemaal gebeurd is. Marianne Zwageman intussen ook binnengekomen. Ja, Welkom. Goedemorgen. Hallo. Jij bent een fanatiek twitteraar. Ja, uh, ja. Dat, wat, dat was voor je het ook erg als je ja. dat moest missen. Nou, en ik heb een heel akelige megalomaan trekje in mezelf ontdekt. Of tenminste, ik wist natuurlijk al lang dat zo was. Maar ik had het meeste moeite met dat ik niet mocht zenden. Eigenlijk. Want ik heb de afgelopen week heel veel leuke dingen meegemaakt. En dat had ik willen delen met iedereen. En dat, dat mocht dus niet. Ik heb zelfs mensen ingezet om het voor mij te delen. Van, wil jij deze foto even voor me twitteren? Ja. ja. En die leuke dat had ook te maken met het onthouden van uh, voortdurend maar al die media volgen en zo? Nee, nee, dat had niets meer te maken. Nee, oh. ik, ik had bijvoorbeeld de Cuffershoot. Ik ben een boek aan het schrijven, dus ik heb vrijdag de shoot gehad voor, voor mijn boek cover. Nou, dan normaal gesproken zou ik al die behind the scenes plaatjes en zo zou ik getwitst hebben. Uh, en nu sta ik natuurlijk te popelen om die foto aan iedereen te laten zien. Allemaal dat soort dingen, dat, ja. dat gaat dan dus niet. We, we, we wilden van de week even te zeggen. Nou ja, ik moet nu dus andere dingen gaan doen. Ja. Uh, waarschijnlijk uh, als je me ziet in de studio, als ik uh, naar die week kom... dan ben ik een enorme afgevallen, ik ga ja. heel veel sporten. Gelukkig, hè? Ja, ja. <laughs> Heb je dat ja. ook echt gedaan of niet? Uh, <coughs> uh, ja, ik heb vanochtend nog hard gelopen. Ja, ja, Ik ben ook heel veel aan het stappen geweest en zo. Dus ik, heb, uh, ik ben heel veel onder de mensen geweest wel. Dat is wel Meer uh, dan anders? Uh, nog iets meer dan anders. <laughs> ja. Ja. Ja. Hoe, hoe moeilijk was het om. Uh, we, we hebben het er net al even over gehad. Hoe moeilijk was het voor jou om ook om, om echt dat nieuws een beetje van je af te houden? Dat was totaal niet moeilijk. Ik ben alleen maar de fout ingegaan. Um, gewoon per ongeluk. Ik kreeg bijvoorbeeld vanochtend een nieuwsbrief van de Bruce Springsteen fanclub waar ik lid van ben dat de saxofonist van Bruce, uh, Clarence Clemens, die heeft een beroerte gehad. Mm -hmm. Dat vind ik dus heel groot nieuws. Hè? Twee jaar geleden zag ik hem voor het laatst op Pinkpop. Ja, en, toen liep uh, hij ook al heel moeilijk trouwens. Ja, toen had hij al net een nieuwe heup. En zo. Ja, die, goed, die mannen worden allemaal oud. En uh, nou ja, dat, is dan, dat, dat, dat glipt dan per ongeluk naar binnen... zonder dat je het door hebt. Ik heb één keer per ongeluk op geen stijl gezeten. Er was iets met voetballers uh, aan de hand. Volgens mij was het geen groot nieuws. Maar dat is meer omdat hij als startpagina... staat ingesteld van mijn browser. Dus toevallig kom ik er dan op. En dan had ik het ook niet direct door dat ik in overtreding was. Maar verder heeft het me niet heel veel moeite nee. gekost. Hoe ja. was dat bij jou, even op je werk bijvoorbeeld? Mensen voortdurend, wisten die ervan eigenlijk? Ja, ze wisten ervan. Ja. Ja, ja, ja. Ze, ze ontzagen je ook een beetje? op Ze ontzagen ze... me en deden bewust de televisie zachter als ik voorbij liep. De conciërge staat dan de televisie aan. Maar... Nee, het was, uh, dat was voor hun uh, geen probleem uh, nee, nee. om mij er buiten te houden. Nou, om, om te controleren of jullie nou echt ook uh, hebben gedaan wat we jullie gevraagd hebben... hebben we onze verslaggevers langs gestuurd van de week om uh, gewoon eens even een reportage te maken. Het eerst gaat over jou, Tom. Uh, jij uh, hebt Ingrid Koning op bezoek gehad. Die is de tweede dag geweest, op de dinsdag. Uh, we gaan eens even luisteren wat, uh, hoe dat ging. Ik zit hier in mijn uh, fotostudio. en Het uh, is een ruimte in Amsterdam, niet in mijn huis, ergens anders. En uh, daar is het een uh, gigantische stapel rotzooi en troep... van alles wat ik de laatste jaren heb gedaan en niet goed opgeruimd. Ik zie ook een kopje koffie. Ik denk het ultieme moment om dan de krant te lezen. Um, ja, kranten lees ik eigenlijk uh, op hele onregelmatige momenten. Um, wij uh, lezen thuis uh, een aantal kranten, maar... Dat is, heel, dat is heel eigenlijk per dag uh, bepaald. Uh, we kopen of NRC Next. Het hangt eigenlijk van het moment van de dag af wat je koopt. Als ik s ochtends vroeg naar de trein moet, koop ik op een station een Volkskrant. Of de NRC Next. Of s'avonds de NRC en de Vrij Nederland. Dat is ongeveer ons leesvoer thuis. Ja, of ik zie hier ook een enorm beeldscherm. Even op internet uh, checken. Ik, ik wantrouw alle informatie op internet. Ik vind internet een buitengewoon slechte informatiebron. En uh, heel oppervlakkig. En heel. Uh, Gevaarlijk bovendien, wat mensen allemaal beweren... leidt op internet zo snel een eigen leven. Het is een prachtig medium, internet. Het is een waanzinnig medium, het is revolutionair. Maar helaas wordt er heel slordig mee omgesprongen... en is het meeste wat je op internet leest, ook aan nieuws... tussen aanhalingstekens, is, is uh, rommel, is bagger eigenlijk. Digitale bagger. Ik ben nu een paar dagen aan het media vasten. Wat, wat doet dat iets met u? Niet veel, want ik ben eigenlijk niet zo'n... Uh, een enorme uh, waan van de dag mediavolger um, Misschien komt het ook dat je langzaam... Ja, ik ben nu wel voorbij de vijftig. En dan, je gaat een beetje herhalingen van zetten zien... en je gaat een soort uh, uh, cyclus waarnemen van hypes. En, uh, dan, uh, dan komt het, dient bijvoorbeeld de tsunami in Japan. Wat lezen we daar nu nog over in de krant? eigenlijk helemaal niks. Terwijl het ontzettend belangrijke informatie is... wat er met die kernreactor is gebeurd. Ik zie er ergens, nergens meer bericht over. En dat geeft een beetje aan hoe de, hoe de nieuwsmedia... In, in een soort hype-dynamiek functioneren... en daardoor ook, wat mij betreft, een beetje door de mand vallen. Dus ik ben niet iemand die dag in dag uit... verslaafd op internet, in magazines, uh, enzovoorts alles probeert te volgen, omdat de selectie die men maakt... eigenlijk vaak gebaseerd is op, op een soort hype's en een baan van de dag. Dit is een oude kast van mijn grootmoeder, mijn Indische grootmoeder. Juist om me te onttrekken en te willen onttrekken aan de baan van de dag... de drukte, de hype, media enzovoort, waar ik nogal wantrouwend tegenover sta... Uh, heb ik hier mijn plekje, mijn studio, om te werken. En ik ben al jaren bezig aan een groot project over Nederlands-Indië... om daar allemaal onderzoek over te doen. En dit is de kast waarin al die boeken staan... die ik langzamerhand aan het verzamelen ben... en doorbladeren ben en bestuderen ben. D dit heeft veel meer eeuwigheidswaarde... en representeert ja, een hele wereld... in plaats van de korte berichtjes die ik in de media deze week dan moet missen. Maar daar zit ik eigenlijk helemaal niet mee. Ja, Tom Hofman thuis, zou ik maar zeggen. Uh, uh, door de ogen van Ingrid Koning, want die heeft een reportage gemaakt. Uh, straks horen we die van Marianne Zwageman en van Evert Mostert. Want uh, daar zijn we natuurlijk ook geweest. En uh, Tom, als ik dit zo hoor, dan is het voor jou helemaal geen straf. Totaal niet, maar het, voor mij deze week was het helemaal niet anders dan de andere <laughs> weken. Ik heb ook bijzonder veel medelijden met mevrouw Zwageman... dat ze zo achter al die dingen aanholt. Ik weet niet, is het misschien een dwang om ontzettend jong te doen of weet ik veel wat. Maar het, al het getwitter en gefacebook, het gaat werkelijk... Helemaal nergens over. Oh, is onzin, het, is een, het, is een, het is van een leegte en van een, van een, van een dunheid, om het zo maar te zeggen. Gefeliciteerd overigens met uw afgeslankte figuur. Maar de, de informatie die via Facebook en Twitter wordt verstrekt en onderling gedeeld, voor zover ik het kan beoordelen, voor zover ik het om me heen zie, waar mensen mee bezig zijn, niet meer converserend, maar alleen maar in dat apparaatje in hun hand. Um, het mag, en ik ja. vind het prima, maar het is eigenlijk allemaal. Ja, ik, het zijn eigenlijk allemaal, zoals je fashion victims hebt... heb je ook digitale victims, de, de, naar mijn gevoel. Zijn het mensen die slachtoffer zijn van de verkoop van die apparaten... en daar helemaal in meelopen. Nou, ik zie maar jij je waarde glimlach of, je aan gaat de rechterzijde. Verder, maar ik, vind, ik heb echt medelijden met u. Want de echte dingen waar het over gaat... Ja, daar komt men door al die troepen eigenlijk niet meer aan toe. En dat Marianne, is het jammer. Mag je reageren? Misschien. Nou het ja, is volslagen onzin natuurlijk. Ik zit echt met verbijstering aan deze Heerlijk. man te luisteren en te Gaat kijken. U gaan? Uh, maar goed, 50-plus misschien is een generatie-ding ja, hoor. Dat zou kunnen. Makkelijk. Um, maar ik, het, het ligt er ook aan hoe je het gebruikt. Voor mij is Twitter ook echt een ontmoetingsplaats voor mensen. Ik heb heel veel mensen ontmoet via Twitter. Uh, nog steeds elke dag, elke week. En het leuke is ook dat heel veel van die mensen hebben mij gesteund de afgelopen week. Het, het contact heeft zich verplaatst van Twitter naar Twitter. Naar, naar naar bellen, hè? Ik heb een enorme telefoonrekening, denk ik. Uh, maar ook heel veel live ontmoetingen. Daarom zeg ik, ik ben amper thuis geweest. Ik ben alleen maar op pad geweest. Mensen die ook hun steun aanboden. Zijn, nou ook kom dan een kopje koffie drinken. Dan uh, help ik je er doorheen en zo. Dus het is maar net hoe je het gebruikt. Als je het gebruikt om een manier om in contact te komen met mensen. Wat ik dan doe. Uh, en, en dat levert soms zakelijk iets op. Dat levert soms privé iets op. Dat, dat, dat is een verrijking van mijn leven in elk geval. Maar ik herken wel het beeld. Dat je inderdaad in de kroeg zit. En allemaal uh, met, met dat ding in je handen. Andere dingen zit te doen. Dat is, dat is wel een irritant Even doe jij iets aan Twitter? Of, of nou, ja, ik Facebook. schijn op Facebook te zitten. Ik heb daar ooit een pagina gemaakt. Maar uh, daar heb ik ook heel veel bekenden <coughs> van vroeger weer ontmoet. Maar echt de mensen waar het echt om gaat, die uh, ontmoet je op andere manieren. In mijn geval. Ja. Ja. Uh, Tom gaat nogal verder. Die zegt dat internet, dat is een grote bagger eigenlijk. Uh, ja. Wat je daar ook leest aan mm. nieuws. Dat, nou, dat nou, moet... Ik zeg, internet is een schitterende revolutie. Ja. Die totaal verkeerd wordt gebruikt door 98% van de mensen. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan, Even? Nou, je, je moet. De juiste wegen zien te vinden. Ik, uh, je, je moet op sites uh, zien terecht te komen waar echt wezenlijke informatie staat. Zoals uh, de NOS-site, ik noem maar wat, waar, waar je echt niet, uh, geen pul op tegenkomt. Marianne? Nou, Pulp is heerlijk. Daar heb ik helemaal niets op tegen. Dus zolang er uh, serieuze sites zijn uh, waar je dingen kan vinden die waar zijn... en er zijn nog honderdduizend uh, plekken waar je dingen kan vinden... waar je mee kan vermaken, dan is dat prima. En ik heb waarschijnlijk een hele oppervlakkige, wanstaltige smaak. En daar schaam ik me ook niet voor. Dus ik vind het heerlijk op internet. <lacht> maar het gaat om onderscheid tussen nieuws en ja, entertainment. Hè? Dat ben ik met mevrouw ergens eens. <coughs> Het meeste is entertainment en onzin en pulp. Zolang je dat weet is het helder ook. Maar waar het nieuws zit, waar je dus waarde aan moet hechten... en wat je moet geloven, zeker ook in bepaalde belangrijke onderwerpen... waar je een mening over zou moeten kunnen vormen... Ja, daar is volgens mij geen helderheid op welke site je dan... uiteraard een NMS-site, kom je goed uit. Maar eh, iemand van 18, 19 die nu gaat surfen op het net... die weet niet wat voor site-informatie... Als ik even op mezelf toespits over de Nederlandse film, Ik zeg maar wat. Welke sites zijn nou de moeite waard en welke niet? Je kan daar geen onderscheid in maken. Hmm. Dus die raakt een beetje verloren en pikt allemaal dingen op. We praten zometeen dus verder, uh, uitgebreid verder. Want we gaan ook naar jullie reportage luisteren. En uh, nou ja, de discussie begint al aardig te ontstaan. Dat is mooi, daar is het ook voor bedoeld. Het media vasten. Uh, zometeen dus meer. Uh, na half één, eerst is hier Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Saap heeft een tweede Chinese partner gevonden. Het Chinese bedrijf Youngman neemt een belang van bijna 30% in Saap-eigenaar Spijker en betaalt daarvoor 136 miljoen euro. En volgens Spijker-topman Muller is de financiering van Saap voor de middellange en de lange termijn nu veiliggesteld. In het zuidoosten van Turkije zijn 11 mensen door een granaat gewond geraakt. Vermoedelijk Koerden. Zes van hen zijn er slecht aan toe. Er was een feest omdat onafhankelijke Koerdische kandidaten bij de verkiezingen van gisteren 36 zetels in het parlement hebben veroverd. In de Turkse badplaats Marmaris wordt nog steeds met macht gezocht naar een Nederlandse man. Man van 53 uit het Zeeuwse Ierseke, keerde donderdag niet terug naar een fietstocht en wordt sindsdien vermist. En in Rotterdam zijn de eerste deelnemers gefinished van de estafetteloop de Ropa Run. Een team van het Erasmus Medisch Centrum kwam iets over 12 als eerste over de streep. Zaterdagmiddag vertrokken 275 teams van maximaal acht lopers uit Parijs... om geld op te halen voor de kankerbestrijding. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het zonnige, maar vooral droge weer van afgelopen lente... heeft plaatsgemaakt voor wisselvallige weer met af en toe een bui... maar soms ook ruimte voor de zon.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 Op woensdag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. 20 tot lokaal 25 graden. Eerst veel zon, later enkele stapelwolken die in het zuiden uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Op donderdag volgt er dan een overgang naar bewolkt en regenachtig weer. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, de afgelopen zeven dagen hebben acteur en fotograaf Tom Hofman... mediastratege Marjan Zwageman en de finalist van de Nationale Nieuwsbrief van vorig jaar. Evert Mostert, geen media gevolgd. En het nieuwsbulletin wat we net hebben gehoord... ik denk ik zo'n beetje het eerste dan, Evert. Absoluut, ja. Niet heel erg groot nieuws, hè? Nee, maar dit is, dit is een momentopname, hè? Oké. Okay. Een uur is bulletin. <laughs> kom, kom er tijd, mag je wel zeggen. <laughs> Niks schokkers gehoord, Marion? Nou, ik vind het ontzettend leuk dat Victor Muller nog steeds uh, alive en kicking is... en weer een volgende Chinese heeft gevonden die in zaad wil investeren. Dat, ja. uh, dat doet me deugd. Dus, Ga uh, maar door ook met ja. iemand. Ja, ja. hoe, hoe lukt hem dat ja. toch al dat geld los te peuteren? Ja, dat is een fantastisch optimistisch mens. Ik heb daar heel veel bewondering voor. Ja. Ja. Um, is het fijn om te weten wat er weer gebeurt? Ja, dat is wel fijn om te weten. Nu je dit weer hoort zo? Ja, ja. Nou, het is gewoon fijn dat je ook je normale leven weer mag leiden vanaf straks. Ik vond het vooral in mijn werk namelijk heel moeilijk. We zijn in communicatie bezig met dingen die dicht op de actualiteit zitten. Dat komt straks in die reportage ook wel naar voren. En dan is het gewoon ook echt heel erg lastig om niet te weten wat er gebeurt in de wereld. Tom, voor jou? Uh, wat is je vraag precies? Nou ja, Of, of, ik, of, of het fijn is, of is om, om weer... Of het is een verademing dat ik... Nou, ja. net voor mij is het geen verschil. Ik, ja, dat zeg je steeds. Als jij met een project bezig bent, dan zit je daar echt helemaal nou, in. Ja, ik, sowieso, als ik uh, aan een film of tv zie... Ik heb net een uh, serie over uh, het Koningshuis uh, afgerond. Uh, gemaakt door Pim van Hoeven. Dan duik je met de boeken die daarover bekend zijn enzovoorts... in die wereld. En dus je onttrek je sowieso aan de... Wat er op dat moment in. Dat, dat in, in moet ook echt. Heden, dat moet ook echt. Ja. Je, je gaat 16 uur per dag in zo uh, op zo'n filmset staan. En, uh, uh, dat is de wereld die je dan induikt. En die, dat is, je zit in een soort tijdcapsule. Daardoor ga je ook je beter verdiepen in, in een langere periode. met meer. Ja, hoe zou ik het zeggen? Meer dimensies achter die feiten dan, dan wat je nu in het dagelijks leven. K kan het dan juist afleiden dat je met al die hapsnap-dingen van de dag, die waarden van ik dan de dag. sowieso liever buiten. Ja, ja. dat klopt. Ja. En heb wat je echt zo belangrijk gedaan is, ook. Daarom dat filter. Wat echt belangrijk is voor het overleven, voor je, voor je gezin of voor het land. Dat zou, kijk, als Rita Verdonk zou worden. Aangereden, hè, dan horen we dat direct. En dat bereikt je heus wel. Ik ben, ik ben totaal niet bang. Laten we al die dingen nou eens een beetje renuchterder bekijken. En wat belangrijk is, bereik je. En dat komt ja. bij je. En overigens ben ik wel een liefhebber van alle nieuwsprogramma's. Paul mm. wow, Witteman wil ik eigenlijk elke avond zien. Uh, maar, die waren al weg, uh, hè, vorige week. Toch? Die, ja, die ja, waren al weg, ja, was daar was niet had je moeite mee. En uh, Nadal had ook al gewonnen. En inderdaad, uh, de, de, de, de beroemde... meneer Mladic was eindelijk gearresteerd. Dus dat was ook ja. uh, perfect vlak voor de nou even, kijk jij dus normaal gesproken ja, wel even. Dat even. Waarom is programma. dat waarom, waarom dan? Juist omdat je daar achter de feitjes gaat zoeken... naar achtergronden... Uh, uh, uh, motiveringen waarop mensen bepaalde dingen doen. Het wordt uitstekend geïnterviewd. En, uh, en je komt daardoor meer over de mensen te weten. En dus, ja, wij hebben... Evert en ik blijken allebei belangstelling te hebben voor de geschiedenis. En juist de langere lijnen. In plaats van de korte lijnen en de korte mm. stukjes, die eigenlijk toch maar rafeltjes zijn. Ja. Evert, wat heb jij het meest gemist? Of wat denk je dat je gemist hebt? Goede vraag, ja. Ik, ik toch uh, ja, internet en uh, radio luisteren. Ja. Nee, ik bedoel, ja. van, ik bedoel in het nieuws ik bedoel, uh, oh in het nieuws op die manier ja, wat ik net al ik weet niet, heb, heb ik dat net gezegd dat het een merkwaardig gevoel is dat je niet verbonden bent met de wereld ja dat, ja. dat, dat is toch wel uh... Toch wel typisch. Maar uh, wat, ik, wat ik nu net hoorde, dat, dat doet me echt helemaal niks. Nee, dat, uh, <laughs> dat is echt niet wereldschokken. Nou ja, dus Volgens mij, als ik het zo even terughaal, we zaten daar niet echt hele grote lijnen in die de hele week al bezig waren. Dus uh, er zijn natuurlijk wel wat dingen geweest van de week. Okay. Uh, maar daar komen we straks nog wel op, uh, op terug. Uh, laten we even naar jouw reportage geluisteren. Maarten B uh, Bleumers is ook bij jou langs geweest in Veldhoven en maakte de volgende reportage. Ik ben aangekomen in Veldhoven en sta voor het huis van Evert. En er staat me er iets van bij dat hij op de radio zei dat hij zijn tijd wilde gaan gebruiken om zijn muziek te gaan studeren. Nou hoor ik al door de ramen de klanken van een piano. Ik ben benieuwd of dat Evert is. Even aanbellen, nummer 27. Hij is zo hard aan het studeren dat hij helemaal niet open doet. Oh ja, toch. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Stoor ik je in de studie? Dat was een afspraak. Ja, was, was jij een piano speler? Ja, zeker. Ja. Kijk. Want wat, wat, wat doe je daarmee? Wat ben jij? Ik ben pianodocent en muziekdocent. En uh, ja, leerlingen komen soms zo ver dat je ook uh, die stukken zo moet beheersen dat je, dat je boven blijft staan. En dat je ze ook tips kunt meegeven waar ze verder mee kunnen. Ja, waar heb je op gericht deze week? Uh, dit is een stuk van een leerling. Die uh, is bezig met een wals van Chopin. Als je thuiskomt, ik werk vooral s'avonds, dan is het toch ja, zo'n ingeslepen automatisme. Even nieuws nieuwsuur kijken en uh, knevelen van de brink en voor je het weet uh, is het alweer. Maar nu, nu duik ik achter de toetsen en kan ik toch weer heel veel doen. Maar je hebt meer rust aan je hoofd. Ja. Uh, je, je, je kunt je echt veel beter uh, ertoe zetten. Natuurlijk is muziek veel mooier en veel, uh, veel dieper. En veel, uh, ja. um, het nieuws is een, uh, een soort behoefte. Ik kan het niet helemaal uh, omschrijven, maar je wilt op de hoogte zijn. Het is eigenlijk ook een, uh, een eindloze stroom informatie... waar je ook uh, in kunt verzanden. En ik merk nu dat, het, uh, dat je er eigenlijk ook wel zonder kunt. Ja, en, ik zeggen. ja, merk je het? Ja, zeker. Okay. Ja, de wereld draait toch wel door. Gaat de, de, de familie dat ook merken? Ik weet, is, is, is jouw vrouw, vriendin, dat weet ik niet, zijn nog dat, vrouw... Uh, is, ben je net zo'n nieuwsvolger als Evert? Of? Ik, ben, ik ben het tegenovergesteld. Oh ja? Ja. ja oh, dus, dus, dus jij bent er misschien eigenlijk wel blij mee. Jij denkt van, hé, eindelijk is wat minder, uh, ja, wat minder die nieuwsprogramma's. Wat minder de tv aan. Ja, ik vind het wel heerlijk eigenlijk. Ja. Minder een laptop uh, de hele dag en, uh, ja, zijn telefoon, oortelefoon. Heb jij hem opgegeven of dat nog net niet? Nee, maar ik heb wel gestimuleerd om me daar mee te doen. Ja. Is dat, wat is dat? De schommel? De schommel, hè. En de gla. Papa. En die heeft papa gemaakt. Jazeker. Daar ben ik een uh, tijdje mee bezig geweest. Maar het lag heel even een beetje stil door omstandigheden en uh... Eindelijk tijd voor dat soort dingen. Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar... De wipwap. Die hebben we nou nog niet, hè? Oh, moet er ook nog oh, ja. Ik begrijp dat je nog een projectje voor de boer hebt. Zullen we ja. nog een weekje vastkoppelen? En een trampoline en een klimrek. We blijven aan de gang, hè? Heb je niet wat Quatre liggen? Ga je meespelen? Ja. ja. Leuk. Ja, dan sluiten we het even muzikaal af. Ja, Ja, weet je, de, de televisie kan een beetje een indringer zijn in je, in je leven. Dus uh, hij staat vaak in het middelpunt van de... Van de woonkamer ook al. De banken zijn erop gericht. Maar uh... ja, hij blijft gewoon uit, klaar. Dat is geen probleem. Het middelpunt van de kamer verschuift een beetje deze kant op naar waar wij nu zitten bij de vleugel misschien. Nou, heerlijk toch? Dat is dat niet veel mooier? Ja, zeker. Vrouw blij. Ja, zeker. Dit, is, dit, dit wordt een prachtige week. Ja. <laughs> Paradijs op aarde. Ja, ja precies. Die zijn echt nader tot elkaar gekomen, was ik dit zo voor. Nou, daar lijkt het wel op. Hè? Maar en en euh... jouw vrouw ze was helemaal niet blij. Of, we vonden het helemaal niet erg. Nee, dat vond niet erg. Maar ja, het is, het is niet zo dat. Uh, dat, uh, dat ze me alleen nog kent van de huwelijksfoto, zou ik maar zeggen. <lacht> hè? Dat mijn kind mij alleen nog maar kent van het uh, vlees snijden op zondag. Nee, nee je, moet het, je moet het zo zien. Ik, we hebben allemaal vrije tijd en, en ik luister graag radio. En tijdens radio luisteren kun je toch heel veel dingen doen. En. Uh, als ik s'avonds thuis kom, ik ben vrij laat thuis, half tien, nee, tien uur. Uh, dan kijk ik graag uh, naar uh, Pauw en Witteman of Nieuwsuur. Om gewoon een beetje op de hoogte te blijven. En ja, gewoon die algemene ontwikkeling een beetje op peil te houden. Ja. Maar nu, nu uh, dit, dit was trouwens het begin van de week. Ik bedoel, bleef ja. het ook zo harmonisch en dat jullie lekker rond die piano zaten met z'n allen? In, uh... <laughs> nou, we hadden het erg druk. Uh, zowel mijn vrouw als ik. En uh, veel dingen te doen voor het werk. En, uh, dus uh, ja, het ging eigenlijk, uh, eigenlijk ging het wel gemakkelijk, moet ik zeggen. Ja. En ik hoorde dat nog even terugkomen van die, van die schommel. Want dat stelde je ook aan de, aan de, of de glijbaan. Wat was het? Een... Ja, noem het maar op. het is ja. en een schommel, en een glijbaan, en een zandbak. No en heel speelgoed. En, en dat moest je nog afmaken. Dat is dus gelukt deze week. Nou, dat kan ik iedereen aanraden. Dat is iets leuk om te doen. Ook al heb je geen kind, bouw een speeltoren. Dat is... <laughs> En neem me dan net als ik eentje met een slechte gebruiksaanwijzing. Want dan heb je nog wat te puzzelen. Dat is echt, echt leuk. ja, oké. Als je dit zo hoort, Marianne, wat denk je dan? Oh, blij dat ik geen kinderen heb. Dat ik geen speeltoors hoef te bouwen, ook vooral. Um, ja, wat denk ik dan? Um, nou, dit, ik, ik herken niet zo dat automatisme van thuiskomen en de tv aanzetten. Ik ben een half jaar geleden verhuisd en dat ding doet het nog steeds niet... want ik weet niet hoe ik hem moet programmeren en zo. En ik kijk eigenlijk al mijn tv via, via internet op het moment dat het mij schikt. Dus ik heb niet zo heel erg die neiging van ik moet nu, ik moet nu iets zien. Um, en dan heb ik ook het idee, ik kan altijd nog wel terugkijken wat ik heb gemist ook. Dat ga ik uiteraard niet doen, <lacht> maar het zou kunnen. Tom? Nou, ik, is er is één ding wat mij opvalt. Eigenlijk, dat, dat, we hebben het over uh, de Pauw en Wittemann enzovoort. Wat, wat mij gedurende jaren is opgevallen tot nu toe... is dat de Nederlandse media zich steeds meer bezighouden met Nederlands nieuws. En je had vroeger dus de prachtige reportages van uh, Achter het Nieuws en Brandpunt... waarbij de Nederlandse journalistiek de wereld inging om reportages te brengen... Wat ik, wat ik al eerder noemde over lange lijnen, over grote processen in de wereld. Daar is geen budget meer voor. Dus het aanbod op de Nederlandse televisie... En radio misschien ook, daar kan ik minder over oordelen, want ik luister niet veel radio. Is ook een beetje beperkt. En daardoor, als je de krant leest, als je de Herald Tribune legt naast een Nederlandse krant, zie je gewoon de belangrijke dingen besproken worden in de Herald Tribune. Want dat zijn wereldprocessen die op de voorpagina komen. En in de Nederlandse kranten zijn toch Nederlandse eigenlijk dus op de wereldbol provinciaalse gebeurtenissen... die heel veel aandacht krijgen. Of Jolante, Kabao van Karsbergen... met die of die uh, gesnapt is of niet. Dat interesseert me natuurlijk allemaal geen meter... Uh, en, en dat is een vertekening die plaatsvindt. en die in de, la de laatste jaren. Ja, dat vind ik eigenlijk een, een, een, een proces van, van armoede aan het ontstaan is. Te weinig oog voor het buitenland. Ja, dat is absoluut waar. En dat is heel zonde. En we wonen gewoon in een te klein land. een te klein taalgebied. En journalistiek kan hier. maar ik ga weer op mijn stokpaardje nu zitten. Uh, journalistiek kan zichzelf hier bijna niet meer bedruipen. Daar moet een oplossing voor komen. Dat is echt heel erg jammer. En tegelijkertijd is het ook. Uh, Nederlanders zijn toch vooral heel erg in Nederlands nieuws geïnteresseerd. Je ziet dat met de Telegraaf. En niet voor niks de grootste krant. Die heeft daar minder aandacht voor en alle andere kranten uh, succesnummers, zoals Hart van Nederland en zo. Dus het, het, het speelt ook wel in op een behoefte van Nederlanders, maar het heeft ook gewoon met geld te maken en dat is echt heel zonde. Evert, ja? over dit onderwerp, buitenland. Ja, het, het is, uh, ja ik, ik, ik hou dat wel graag bij, maar uh, ja, het is wel zo. We richten ons steeds meer op onszelf, lijkt wel. Ja. Ja. Zo, we, we gaan even naar jouw reportage luisteren. Want jij, zit dus, jij bent dat je werkt bij een bureau dat nou ja, media, communicatie, geeft. Ja. geeft. Uh, dus je bent heel erg aangewezen ook op die, uh, op die uh, nieuwe media, ook met name. Ja. Uh, jij moest je media doof houden. We gaan uh, kijken hoe dat ging. Uh, Maarten Bleumer stapte er binnen bij het communicatiebureau Benning bikke kaarten Kijk, goedemorgen. Goeiemorgen, Maarten. We zit een beetje in de sfeer de afgelopen dagen. Nou ja, het, wat het lastige wel, wij zijn hier wel met nieuws bezig de ja. hele dag. Dus ja. normaal staat de tv altijd aan op, uh, op RTL Z. En uh, nu proberen we zo op series te kijken of hij staat uit. Ik ga, even, ik ga even bij de collega's vragen, want oh, houdt ze het vol? Ik vind er uh, ontzettend trouw aan het, uh, aan het principe. Echt, uh, het loopt heel erg met een blinde kom. En met zijn groot laken over de hoofd. En nu even serieus, want ze heeft jullie ingezet, neem ik aan. Want ja, jullie zullen er ook ah. rekening mee ja. moeten houden. Of, of zitten jullie haar ook een beetje te verleiden? Nou, laat ik zou zeggen, we helpen haar uh, zoveel we kunnen... om haar uh, bij beeldschermen en uh, uit kranten en bij uh, koptelefoons en whatever weg te houden. Het lijkt me niet mogelijk hier, Marianne. Ik moest Jan gisteren even wegbrengen, want er was iets met openbaar plat lag of zo. ik denk ik, oh, dat weet ik helemaal niet. Want ik, ik lees geen krant, ik weet ja. dat soort dingen niet nu. Lees je echt geen krant? Nee. Nee, nee, ik vind het lastigste toch... is om niet naar de radio te luisteren. Als je in de auto stapt... het eerste wat je doet is altijd meteen de radio aan. Ja. Dat is wel echt het lastigste. Die bron die is echt voor mij wel heel uh, ingewikkeld om te vermijden. Nou, toch, ja... Het, het nieuws vermijden vind ik niet zo heel erg ingewikkeld. Wat ik heel lastig vind is om weg te blijven van Twitter. Oké. Okay. Dat, dat kost me heel het veel sociale moeite. gebeuren, ja. dat, dat is het moeilijkste. Nou, en ik, ik zie ook bijvoorbeeld... een collega heeft nu zijn Twitter-schermpje openstaan. Ja. Met jou erop trouwens, ja. zie ik ja. ook. <laughs> en dan, dan, dan... mijn automatische reactie is, is daar naartoe. Maar wat heel erg heel is, ik heb al die apps van mijn telefoon gegooid. Want je doet toch het meeste via je mobiel. En wat ik wel merk, is dat volgens mij ben ik veel veiliger ook aan het autorijden nu en zo. Oh, okay. Want het was voor mij, ik werd heel onrustig. Wel. Ik ben veel rustiger geworden. Jan zei het vanochtend tegen mij: Hij zei: ik vind je veel rustiger geworden. Nou, goed, laat ik het zo zeggen, uh, Maar Jan kan best, best wel levendig zijn. <laughs> ik merk dat sinds het dus gewoon media luw of. Uh... Misschien is zich Media Luw dat ze echt gewoon veel bedachtzamer en relaxter is en af en toe ook ademt. Ja. Ik ben bezig met research voor mijn boek. Ik ben een boek aan het schrijven. En uh, ik heb nu veel meer tijd om gewoon eens op zoek te gaan naar dingen waar ik normaal gesproken... eigenlijk helemaal niet kom op internet. En dat, daar merken ze hier ook weer van. Ik heb ze bijvoorbeeld gisteren allemaal testjes laten maken op internet... waar ik tegen aangelopen was... over hoe je je mannelijke en je vrouwelijke eigenschappen gebruikt in je werk en zo. Dus ik val ook iedereen hier wel mee lastig... Dat, dat ik gewoon nu zelf een andere media gebruik ja, ik zei vanochtend tegen Jan, het zou voor jou ook echt heel erg goed zijn. Want hij is echt ongelooflijk verslaafd tussen Blackberry. en. Ik ervaar zelf dat ik in een enorme shitstream uh, van allerlei zenders en uh, dingen zit. Maar... Kun je je het voorstellen dat je het zou doen? Uh, laat ik zo zeggen, ik denk dat mijn vrouw er heel blij mee zou zijn. Ik denk dat mijn collega's het ook wel op prijs zouden stellen, maar ik ben... Uh... Ik ben zo voetbaar dat, uh, dat is, volgens mij is er niks meer aan te redden bij mij. Dus, uh... En het heeft mij eigenlijk tot nu toe nog helemaal geen moeite gekost. Dus ik, ik denk dat het wel meeviel met mijn verslaving. Het was meer een gewoonte. En ben je blij met de extra tijd die het oplevert? Je bent, je bent gewoon bewuster bezig met, met andere dingen. Dat zei ik... je ook nog dat je ook nog meer wou gaan sporten? Is dat ervan gekomen? Ja, ik heb ongelooflijk spierpijn nu. <laughs> ja, dat is ook gelukt. Alleen de vraag is natuurlijk, wat ga ik ermee doen als ja. ik straks weer uh, van alles mag? De soaps die hier... Nu draaien op zeg maar, de televisie. Die wordt snel weer vervangen door, de nieuws, door het nieuws, denk ik. Hè? Ja, dat, dat, dat, dat denk ik wel heel snel. Vooral de radio. Zodra die ja. weer aan mag, dat is wel het eerste wat ik doe. Ja. Ja. En, uh, ik, zou, ik, ik denk wel dat ik wel minder ga twitteren bijvoorbeeld dan wat ik altijd gedaan heb. Ja. Ik vind het zo mooi dat jij die radio altijd aan hebt. Want die ben natuurlijk van de radio. Dat vinden we altijd prachtig om te horen. Maar minder twitteren, dat is wel een uitspraak. Ja. Nou, vooral minder in de auto, want dat kost ook heel veel geld. Het kost nu nog 180 euro per bekeuring. En dat wordt straks 360 euro. Dus daar moet ik sowieso mee stoppen. Het ja. is ook gewoon gevaarlijk. Ja. Maar, ja. bedoel, dat is niet de enige reden, denk ik. Je merkt ook dat het dat je iets, iets geeft. Als je... Ja, dat, dat, je wordt wel rustiger als je het gewoon echt niet mag en niet kan. En die telefoon kan gewoon af en toe een uur bij je uit de buurt zijn. Dat ben je natuurlijk helemaal niet gewend. Dus uh, dat, ik merk wel dat dat beter voor je geest is. En dat je iets bewuster bezig bent met wat je aan het doen bent. In plaats van altijd twee dingen tegelijk aan het doen. Ja, en ja. je hoeft ook niet de hele dag verslag te doen van, van je leven. Want zelfs mijn leven is niet zo interessant dat dat nodig is. Dus die, die 11.000 tweets ik, bijna die er nu staan, dat, dat worden er aanzienlijk minder Oh, komend. dat is eigenlijk best weinig. Vergeleken met een heleboel andere mensen ja, okay. valt het nog wel mee. Ja. Ja, maar het worden er minder? Nou, ja. ik, ik was al een beetje geminderd hoor. Dus uh, ik denk dat ik wel iets rustiger uh, op Twitter... Uh, hmm. en, en die Jan, die de, die overigens zelf geloof ik helemaal verslaafd is. Super Jan, is, of, of, of, ja, dat is zo... uh, de, een van de enorme grote uh, Twitter-fabrikanten. Ja. Uh, maar, ja. maar die zegt <laughs> dat, jij toch, uh, dat jij toch anders bent geworden door die uh, onthouding. Ja, maar volgens mij, volgens mij kan hij dat niet echt heel goed beoordelen. Want hij zit zelf echt de hele dag met schermpjes in zijn handen. Zelfs als we bij een klant een presentatie geven voor een nieuwe campagne... gaat hij gewoon door met Twitter. Dat is, is dat wel, niet onbeleefd ook? Dat vind jij wel, hè? Ja, het is een beetje overbodig eigenlijk, ik, ik, ik, ik, ik, ik mis niks dat ik het niet doe, laat ik het zo zeggen. En ik begrijp niet. Uh, soms, sommige van mijn collega's zijn erg actief op Twitter. En uh, uh, je hebt nog geen, als je door de deur gaat, zeggen ze al bijvoorbeeld. Hij is door de deur gegaan en dan ze door het. Ja, waarom? Ik mis het helemaal niet. Eh, dat ik dat niet doe. Het, hmm. eh, het, het is, eh, ik kan me niet voorstellen dat het op dit moment voor mij iets toevoegt aan, wat ik, aan de dingen waar ik mee bezig ben. Laat ik het zo nou, zeggen. Zo wordt het altijd, al een is, is altijd een beetje gebracht. Is als, als, als, als, als, als, als, als, ja, precies, het, het wordt altijd een beetje gebracht als, als, als mm. een diarree En het gaat alleen maar over. Eh, ik, ik eet nu een broodje kaas. Wij hebben bijvoorbeeld nu net vorige week, dat was een van de lastige dingen. een campagne voor GroenLinks gemaakt. Over dat hele, de hele discussie die ik dus heb gemist. over persoonsgebonden budget. Nou, dan, dan komen via Twitter. Jan, super Jan, komt via Twitter in contact met die kamer... Samerleden van GroenLinks. Hij is daar zelf ook heel boos over. Hij maakt op eigen initiatief een campagne. Daarvan zeggen de mensen van GroenLinks... God, dat vinden we leuk, die zouden we willen gebruiken. De volgende dag zit hij in de Tweede Kamer. Hebben wij een nieuwe klant bij en GroenLinks een mooie campagne. Zo, zo werkt dat dan. Ja, dus goed, dan, dat levert dan, dan, dus dan gebruik je iets wat er bestaat. En dat, dat gebruik je voor iets goeds ook. Hè? Ja, ja. Uiteraard ben ik daar van harte mee eens. Maar dat, dat, dat wil nog niet zeggen dat het systeem aan zich, dat mensen eindeloos daarmee bezig zijn... best wel iets is waar je een beetje argus ogen naar kan kijken. Het ja. Voor een goed doel gebruikt, voor zoiets dergelijks, voor zo'n campagne. Dat is een schitterende manoeuvre. Natuurlijk. Maar het leidt je ook af, dat zeg je zelf ook. Ja, ja. ja het leidt enorm af. Ja. En niet, niet alleen tijdens het autorijden en dat soort dingen. Uh, maar maar de, je bent in je hoofd continu met twee dingen bezig. En dat, dat is gewoon niet goed. Multitasken valt toch niet goed, valt niet mee. <lacht> nou, de vrouw dat te kunnen. Maar ik, ja, ik kwam er heel slecht uit de test, maar. waar ik het net over had, in de reportage met je mannelijke eigenschappen. Maar het gaat eigenlijk om een grote lijn. Hè. Het gaat, het, Twitter is heel wat anders dan het volgen van nieuws op de radio. Ja. Ja. Het gaat over een soort. Onrust in de mensen. En die onrust is eigenlijk een beetje. en het grappige vond ik net ook te horen. Pak gewoon eens een boek van Tolstoy of kijk eens naar de oude films van de Marx Brothers. Dat is niet altijd serieus, kan ook grappig. Maar de vertraging, daar win je ontzettend mee. En de versnelling, verlies je dingen. Het grappige is om te horen dat iedereen die er heel druk mee is, die Jan ook, die zegt ook: Ja, ik zie het mezelf doen, maar toch is hij er kennelijk zo aan verslaafd dat het niet anders kan. We gaan even kijken hoe het is gegaan met het nieuws van de week. Dus we praten jullie op die manier ook een beetje bij met een quiz. Uh, eigenlijk spelen jullie gewoon met z'n drieën. Uh, dus wie het antwoord weet, die mag het gewoon zeggen. Ik weet wel wie de winnaar wordt. We, ga, we gaan kijken. Uh, we, we, begin, we doen het per dag. Dus uh, dat is ook aardig om te, te weten wat er dan in die week gebeurd is. Maandag. Minister Kamp kondigde een stevige bezuiniging aan... Uh, die uh, zijn begroting 1,5 miljard op moet gaan leveren. Op welke post gaat de minister stevig bezuinigen? Minister Kamp, hè? Dat is Defensie, toch? Nee, uh, Sociale Zaken. Oh, Even kijken. Dus op uh... welke post? Gok wat anders. De PGB's? Nee, dat is hij niet. Dat is gewoon budget. Nee, dat is hij niet. Ja, nee. Nee, is die niet. Nee. Tom, wat denk jij? Ik, uh, ik pas, ik weet niet. Ik heb geen idee. De nee, kinderopvang. Oh. Het gaat zo'n 400 euro per jaar per kind meer kosten. Is het plan. Oh. Uh, we gaan naar de dinsdag. De EHEC-bacterie, net al even genoemd, bleek toch niet via de komkommer, maar via de Duitse sprossen te komen. Er was nogal wat spraakverwarring over wat nou sprossen zijn. Weet jij dat? Tauge, hè? Ja, dat heeft mij bereikt uiteraard, dat, want dat uh... zijn belangrijke dingen. Ja, die, die ja. tagé uh, uh, van komkommer naar tagé was al voordat de media stilte inging. Dus die heb ik nog wel meegekregen. Ja, ja, sprossen. Officieel sprossen is kiemgroenten. Hm. Maar het werd een beetje vertaald als, als Tauge inderdaad. Uh, dat blijkt nou toch inderdaad wel de, de bron te zijn trouwens. Jij had het nog wel over vlees, maar... Ik uh, heb heel veel Tauge gegeten deze week, dus <lacht> ik zie het al niet. <lacht> Je ziet er nog goed uit. <lacht> Over de woensdag. En de, trouwens nog even over die, over die Taugee. Dat, dat is natuurlijk wel een ding. Want stel nou dat dat echt de, be, de besmettingshaard was, ook in Nederland... dan moet je dat toch eigenlijk wel weten? Maar dat, dat, krijg dat, je dat hoor je dan sowieso wel, hè? Natuurlijk, ja. zo, zo functioneert het. Goed, de woensdag is een waar-of-niet-waar-vraag. In Rotterdam heeft een meisje haar arm met 152 beste Facebook-vrienden laten tatoeëren. Is dat echt gebeurd of niet? Ook zou het wel een goed idee vinden, trouwens. Nou, ik hoop dat het waar is, ja. Ik denk dat mijn buurvrouw dit bedacht heeft in, <lacht> als onderdeel van de campagne. <lacht> Dus je denkt ook wel dat het waar is. Jij? Nee, zoiets verzin je toch? Of, uh... ja. Ja, heel veel media zijn er ingetuind Want het bleek uh, dus niet waar te zijn uiteindelijk. Maar wel foto's en alles ervan. Ik uh, dacht, nee, nee, wat is dit voor raars? Uh, dus uh, het bleek waar te zijn. Maar niet, maar niet waar ook. Nee. Het, het was dus eigenlijk niet het waar. Was een Puma. Ja, ja. precies. Uh, we gaan naar de donderdag. Er lekten foto's uit van spelers van het Nederlands elftal in Brazilië. Er ontstond een discussie over de vraag of die foto's wel gepubliceerd moesten worden. Uh, wat was er op deze foto's te zien? Oh, dat heb ik allemaal gezien. Dirty dancing, Dirk Kuyt en zo. Ik heb ook op geen stijl. Dat heb ik het allemaal gezien. Dat is een van mijn weinige overtredingen. Ja. Er was trouwens niets aan de hand op die foto's. Er is inderdaad ja. behoorlijk over gesproken ja, in de contraire waar ik toen verkeerde. Oké, okay, dus, uh, daar heb je, had je, dat je wel is iets is van beschroven. gehoord. Dat is beschreven. Uh, ook die ene naam van die ene speler, Kuyt. Maar die andere speler die, die kende ik niet. Heidenga, inderdaad was er ook. Was bij toen betrokken. de aanvoerder, inderdaad. Heb jij dit voor mij volledig, volledig foto's langs me... weinig te zien was? Oké, okay. ze volledig <laughs> nee. langs mijn nee. Ze hebben een paar twee oefenwedstrijden gespeeld in, uh, in Brazilië, ja, in, uh, Uruguay. En uh, zijn dus na afloop in een Braziliaanse discotheek gefotografeerd. Ja, het waren hele suggestieve foto's. Ah, dat was niets aan de hand. Ik was gisteravond is. op een feestje in Bloemendaal. Dat was allemaal veel erger wat ik daar heb gezien. Ja. dat krijg je met die ah, mobieltjes Ik het hierbij foto's zit, vind ik ook wel uh, behoorlijk. Oh, zijn uh, daar foto's van, of niet? <laughs> Kijk, we worden ook gefilmd aan die kant. Hè? Is aan de hand. Um, we gaan naar de vrijdag. Staatssecretaris Zijlstra van Cultuur. Uh, maakt bekend waarop hij wil bezuinigen. Een aantal instellingen wordt ontzien, terwijl andere culturele evenementen geen subsidie meer krijgen. Van de vijf filmfestivals krijgen we nog maar drie overheidssteun. En ook krijgt een museum waar veel om te doen is geweest oh. geen subsidie meer. Over welk museum gaat het hier? Is dat het Nationaal Historisch Museum? Dat weet ik niet. Maar dit is natuurlijk direct in de in de, de werksfeer waarin ik mm -hmm. actief ben, hij is het naar buiten gekomen. Besproken, bediscussieerd enzovoorts. En met name de kop, dat Zelstra heeft gezegd dat hij het feit dat hij niks van cultuur weet, een pre is voor hem om als minister te kunnen functioneren. Daar werd met hoongelag op gereageerd. Dat, dat, heb je wel om, dat is wel dat is, nee, natuurlijk, want het is belangrijk. Je kan ook niet zeggen, ik, ik weet niks van financiën, dus ik word minister van Financiën. Ja. Dat ja. is van de, van de gekken. Die man moet direct weg op die post. En, en, Welk museum ja. was het, Marjan? We, weet je dat? Nee, weet ik niet. Hij had het goed. Nationaal Historisch Museum. Oh, maar dat was toch al afgeschaft? Nou, nee, nog niet, niet officieel, maar, oh. nu, maar nu dus inderdaad. Uh, inderdaad. En, en, en heel veel... Uh, de volkschandaan had een mooi overzicht van waar de klappen vallen, met name in, uh, in de culturele sector. Nou, ja, ik het is een grof, grof schandaal. Absoluut. En ook grofstander had niemand daar erg veel aandacht aan besteed eigenlijk. Misschien moeten we daar, hadden we daar het hele uur over moeten praten. Ja, dat komt vast nog. Helemaal met je eens, Tom. Uh, zaterdag. Er blijken nieuwe foto's opgedoken van een bekende Amerikaanse oorlogsfotograaf. Ze zijn gepubliceerd in een boek van het Rijksmuseum. Omdat deze fotograaf een tijdje met de Nederlandse filmmakers Joris Evans... en John Fernhout door China trok. Over welke fotograaf gaat het? Ik ga het laatst naar Tom Hofman, want die zit goed in de fotografen. Marian? Ik heb geen idee. Nee. Als slijf ben dood. Geen ja, dat moet natuurlijk Robert Kappa zijn. Ja. De, de, de onvolprezen oorlogsfotograaf. Ja. Bedenker van het genre bijna. Heel, nieuw, heel, heel schitterend nieuws, zeg maar. Foto's uit 1938 van de Tweede Chinees-Japanse Oorlog ja. zijn het. We gaan naar de zondag. Dan, dat, dat boek van zijn volledig werk dan toch worden herzien. <laughs> Kijk aan. Wat bij mij thuis staat. Uh, zondag. De Rijksoverheid gaat korten op de voorlichting over stoppen met roken. Eerder was al besloten dat stoppen met roken programma's niet meer worden vergoed in het basiszorgpakket. De bekendste organisatie voor tabaksontmoediging moet een subsidie inleveren. Welke club is dat? Stivoro? Is dat Stivoro? Oh, dat ja, nou, is eigenlijk heen. een weetje vraag ja, inderdaad. Ja, dat kun he. je ja. ook wel weten. Dus. Uh, die zijn behoorlijk boos natuurlijk. Spreken van kapitaalsvernietiging. Uh, we gaan nog even naar de vraag van vandaag. Opmerkelijk sportnieuws. De voorzitter van een sportbond is bij de Libische leider Gaddafi langs gegaan. Hij is namelijk met een tour door Afrika bezig. Uh, van welke bond is deze man de voorzitter? Internationale bond. Op nou, dat, adot. Oh, dat zal die voetbalman wel zijn, die, uh, die Blatter, of niet? Blatter. Echt? Wie denk jij? Blatter ontmoeten een evenwaardig schurk. <laughs> ja. Ik weet het niet. Nee, die, het, weet het zal ik... toch niet Blatter zijn, echt? Nee, Vaak? nee, nee. nee. Oh. Het is de, de man van de wereld schaakbond. En die heeft ook gewoon een partijtje oh. met hem zitten schaken daar. Dat <hijf> nou, ongelooflijk. dat zijn ook schurken bij die schaakbond. Het, het schijnt dat ze een, een toernooi in Tripoli willen... Maar er zijn vreemdere schaakbonden, geloof ik, hè? Ja. Jij mag je telefoon aanzetten en je mag je eerste tweet gaan versturen... Oh, wat fijn. Ik had mijn blauwe vogeltje net alweer uh, geïnstalleerd. op. Mijn, is, is dit voor herhaling vatbaar? Ga je dit zoiets nog een keer doen? Nee. nee. Tom, <laughs> Tom jij, voor jou is eigenlijk ja, het eigenlijk bijna veranderd. Ik zo eigenlijk. Ik ben, uh, jullie hebben het over vasten. Ik noem mezelf dan maar even in analogie een, uh, een, uh, een vegetariër op dit gebied. Ik vast ja. niet, maar ik, ik, ik, ik eet zeer bewust. En Marianne, jij, en dus hebt, uh, jij hebt er wel uh, iets van geleerd. Iets minder twitteren misschien. Ja, ja. Okay. ik ga wel iets rustiger uh, media. Ik wil je gebruiken. bedanken voor een week media vasten. Zometeen om kwart over één, plus, melden wij ons weer. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Dit is Radio 1.